bier te drinken op het terras kan misschien eind deze maand weer. Het kabinet werkt aan een groot openingsplan waar meerdere versoepelingen in staan. Onder meer het opengooien van de terrassen eind april vertelt verslaggever Lars Geerts. Het gaat onder meer over versoepelingen in de horeca winkels en het onderwijs. Het zou betekenen dat onder meer de terrassen bijvoorbeeld weer open zouden kunnen als het OMT het goed vindt maar ook bijvoorbeeld dat de avondklok opgeheven zou worden per 21 april en dat de huidige bezoekregeling van één bezoeker per huis ...zou gaan naar twee bezoekers per huishouden. Komend weekend wordt er een knoop over doorgehakt. Er wordt gepraat over versoepelingen omdat steeds meer mensen een coronaprik hebben gehad. En ook lijkt het de goede kant op te gaan met het aantal nieuwe besmettingen. Er willen zoveel mensen de kroeg in volgende week in Utrecht... ...dat de aanmeldwebsite het niet aan kan. Vijf Utrechtse cafés gaan volgende week als experiment open. Met een negatieve test kun je dan naar binnen. Moet je je wel van tevoren inschrijven. En die aanmelding begon vandaag. Maandag is in ons land een groen energierecord gevestigd. Zo'n 60% van alle elektriciteit die toen werd geproduceerd kwam uit groene bronnen. Zoals windmolens en zonnepanelen. Het waaide tweede paasdag hard, maar er was ook nog best wat zon. Studenten in een flat in Amsterdam die kunnen een hoop elektrische apparaten die ze hadden weggooien. Dan ga je van MacBook tot tv, tot uh, magnetron, tot computer...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 gestikt zijn in de rook. De huurbaas heeft inmiddels in een brief beloofd meer informatie te geven. Het weer vanavond en vannacht neemt de wind wat af en koelt het flink af. Het kan zelfs een graadje vriezen. Morgen overdag zo goed als droog met soms zon. Het wordt 7 tot 9 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB.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 Didn't he tell you the truth? Nothing, why don't you ask him? And maybe you could be more intense than words about me. And hopefully you won't find all of the reasons why his love didn't count. And why we couldn't work it out. But you're thinking me. You're You're down slow, you'll you goodbye Before you let go, just one more time Take off your clothes, pretend that it's fine A little more hurt won't kill you tonight I'm Weit is het goed aan leven. Drink in het overflow. Ik ben losgegeven. Finde bei der Toast. Schönes an... Take my hand and hold on. tell me everything Whoa. that you need to say. 'Cause I know how it feels to be someone. Feels to be someone who loses the Midnight way. Midnight till morning. Call if you need somebody. I will be there for you. I will be there for you. Midnight till morning. Call if you need somebody. I will be there for you. I need you to hold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 Dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Europees Geneesmiddelenbureau EMA zegt over AstraZeneca... dat er inderdaad een mogelijk verband is tussen het vaccin... en de zeldzame combinatie van trombose en een verlaagd aantal bloedplaatjes. De combinatie moet in de bijsluiter worden gezet. Het kabinet wil de terrassen en de winkels vanaf 21 april... weer toestemming geven om open te gaan. Ook de avondklok kan dan worden opgeheven. Voorwaarde is wel dat het aantal besmettingen de versoepelingen toelaten. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag 6409 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 831 meer dan gisteren. Het weer. Morgen blijft het goed deels droog met af en toe zon. De temperatuur loopt op naar 7 tot 9 graden.